Met 463,9 miljoen heeft de Postcode Loterij dit jaar meer prijs en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. 538 Nieuws. 8 uur. Er worden twee kinderen vermist. Sinds gistermiddag is dat Wendy van 10 in Rotterdam. Ze ging naar een winkel, maar is daar nooit aangekomen. In Steenwijk in Overijssel wordt gezocht naar een jongen van 8... Politie en tientallen vrijwilligers gingen gisteravond naar hem op zoek... maar nog zonder resultaat. In Dorp is gisteravond in een huis een dode vrouw gevonden... Volgens de politie is ze door geweld omgekomen. Een man die ermee te maken zou hebben is aangehouden en wordt verhoord. Wie de vrouw is en of de man haar kent is niet bekendgemaakt. De politie zoekt getuigen en zegt erbij dat die een beroep kunnen doen op slachtofferhulp. President Trump dreigt met een inval in Iran... als ze daar niet stoppen met demonstranten aan te vallen, meldt de New York Times. Iran dreigt op zijn beurt met tegenaanvallen. Er zijn al twee weken protesten in Iran tegen het autoritaire regime. Zouden al meer dan 100 doden zijn? en ziekenhuizen liggen vol met gewonden. En op steeds minder plekken hoeven hondenbezitters nog hondenbelasting te betalen. Vorig jaar stopten nog eens tien gemeenten ermee, heeft het ANP uitgezocht. Gemeenten die de tax nog wel innen, hoeven het geld trouwens niet per se uit te geven aan zaken als uitlaatveldjes en gratis poepzakjes. Vanochtend is het ijskoud, min 4 tot min 9 graden. Vanmiddag blijft het licht vriezen, maar het is wel zonnig vandaag. En dat was het nieuws op 538. Dan het verkeer door Flitmeister met uh, rustig op de weg, geen vertragingen, wel even extra voorzichtig doen mocht je de weg opgaan door de gladheid. Wel een controle op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij Oudekerk aan de Amstel bij 34,7. En ook de A2 Utrecht richting Amsterdam, de andere kant op, ook bij Oudekerk aan Amstel opgepast bij 33,4. FBI don't know!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 But I'm here for- Standing on a star, and I realize how beautiful. My World op Radio 538. Hé, hey, ik ga zo meteen Roxy Dekker voor je draaien met Loser. En toen was ik gisteravond tijdens het voorbereiden van dit radioprogramma... aan het staren naar het woord Loser. En toen dacht ik, ja maar, wanneer is iemand nou echt een Loser? Zijn daar zeg maar maatstaven voor? Nou, ik heb het even gegoogeld. En jawel, ja, volgens onderzoeken en een flinke dosis gezond verstand. Um, vrouwen vinden een man pas echt een Loser als hij altijd over zichzelf praat. Uh, geen initiatief toont. Dus niet in relaties, niet in plannen, niet in de afwas. Gewoon niks. Uh, niet kan lachen om zichzelf. Een man die zichzelf uh, te serieus neemt... is eigenlijk al zijn uh, aantrekkingskracht kwijt. En uh, als laatste... altijd klaagt, maar nooit iets doet. zeg maar Degene die dan zeggen... ja, ik had ook uh, miljonair kunnen zijn als... weet je wel... Dus mannen, nou, moraal van dit verhaal, wees gewoon lekker. Je heel even af en toe een armpje onderheen, je vrietje delen werkt ook goud. En dan zit je helemaal gebakken. Ja, zolang je maar niet eindigt in de songtekst van Roxy Dekker, doe je het eigenlijk best prima. Goedemorgen, Radio 538 bij nu, ja, Roxy Dekker en uh, Loser. Ik weet dat je het niet wil horen, maar geloof me, dit is beter voor je. Op vandag ga je niet eens begrijpen.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 De nacht van uh, plaatselijk min 13 ontdooien we langzaam richting de zondagmiddag. Vind ik dan toch fijn dat ik mijn autodeur ook weer eindelijk open kan trekken. Die zat compleet vastgevroren toen ik wilde instappen vanmorgen. Jordan Hunterx en Golden op 538. En nee, ik heb niet zo'n hippe auto die zichzelf ijsvrij kan maken... en kan voorverwarmen en mijn naam zegt als ik instap. Nee, ik ben gewoon normaal gebleven. You made me feel like this will last forever. Looking in your eyes, I see my whole life. Oh, they say you know it when you know it, and I know. Oh, promise that you hold me close, don't let me go. Gazing bij jou 538. Hey, ik vertelde je net dat mijn auto deur vanmorgen compleet zat vastgevroren. Ik kreeg hem gewoon niet open. Komt een berichtje binnen van Stijn. Hey you, je moet tegen vastvriezen de deurrubbers insmeren met vaseline. Ja, rubbers insmeren met vaseline. Ik kom me bekend voor. Flauw. <totstuk> en vies. Goedemorgen Radio 538. Ik heb zo meteen de beste muziek voor je. Damiano David, Talks To Me komt eraan en ook Lorene en Tattoo onderweg. Wanneer stuur je in naar Radio 538? Nou, bijvoorbeeld als je je beste vriend wil bezoeken in het buitenland. Dan moet je een vliegticket voor hebben om hem te bezoeken. Om zo ja. met hem leuke herinneringen te maken. Vliegticket, 202 euro. 538 betaalt hey, je rekening! Super! Hey. Hier, hier met je rekening.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 Vier vers gebakken roomboter croissants voor maar één euro. Elke zondag traditie bij Vomar. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar de McMuffin Beef and Egg. Vers getoast met gesmolten cheddar kaas. Kom hem lekker halen bij McDonald's. De meal deal van KFC. Burger, tenders, frietjes en een drankje voor 4,99 het is deze ochtend koud. Ja, brrr. Het is een min 4 tot een min 9 graden. Vanmiddag iets minder koud. Maar toch nog wel 1 graad in het uh, zuidwesten. Tot min 3 in het noordoosten. Wel schijnt uh, af en toe de zon. Vannacht volgt dan uh, neerslag. Waarbij het eerst nog kan sneeuwen. Maar morgen zet dan echt een duidelijke dooiperiode in. En dan kunnen we doei zeggen tegen de sneeuw. Door naar de hoofdpunten van 3 minuten over half 9. En die krijg je van Ronald. Goedemorgen. President Trump dreigt Iran aan te vallen... vanwege de harde aanpak van demonstranten tegen het regime daar. Iran dreigt op zijn beurt met tegenmaatregelen... als Amerika dat plan doorzet. Zorgen om twee vermiste kinderen. In Rotterdam is de tienjarige Wendy sinds gistermiddag spoorloos... en in Steenwijk in Overijssel een jongen van acht. Was gisteravond een zoekactie naar hem met tientallen vrijwilligers. En hondenbezitters hoeven in steeds minder gemeenten hondenbelasting te betalen, heeft de ANP uitgezocht...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 en wildgroei te zijn aan klinieken die tatoeages verwijderen... maar een groot deel daarvan heeft dus niet de juiste papieren, nee. En volgens de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten kun je daardoor flinke blaren, littekens en zelfs blijvende verkleuringen oplopen. Dus nou ja, mocht je ooit spijt krijgen van die YOLO op je enkel... of de ex-naam ex op je sleutelbeen... check eerst even of de kliniek dus echt gecertificeerd is. Of nog beter, ja, en nu ga ik advies geven wat mijn moeder altijd zal zeggen... want ja, dit heb ik nog nooit gedaan... Maar denk er eerst even twee keer over na, voordat je iets laat zetten. Ja, want de enige tattoo waar je nooit spijt van krijgt... dat is die van Laureen op de radio. Je hoorde haar op Radio 5 gejacht. En dit is Sienna Spyro en Die On This Hill. Got me So it's Goede track dit hè, de 538 favorite, dat bekende gitaarrifje, echt weer oldschool. Bruno Mars, hij is terug en hoe ja, en hij komt uh, terug ook naar Nederland hè. uit mijn hoofd gaan uh, donderdag volgens mij uh, de tickets in de verkoop, maar je kan ook nog even wachten met kopen, want binnenkort geven we tickets weg hier bij 538. Heb je niet van mij ja? Hey, wat kan Teddy Swims niet wat de meeste kinderen in Nederland al leren voordat ze naar school gaan? Je hoort het zo meteen bij Marnix. Veel plezier. On uh. my dreams, uh.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 Do it good.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 18 plus speel Ja, Echt serieus. Nee, oh, oh. oh, wat een geld! 15.0. Gods verdikken we. Ben jij de volgende postcode loterij binnen? Oh. Zet die chocoman maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker warmpjes bij. Als het sneeuwt of agelt, als hij van je fiets waait. Of overal kletsnat aankomt. Zo mok warme chocomel. Oh, maakt heel je winter goed. Met 463,9 miljoen heeft de Postcode Loterij dit jaar meer prijs.